door alwegens met het NOS-journaal. Bij een zwaar ongeval op de A2 bij Nieuwegein is vanochtend zeker één doden gevallen. Rond vier uur raakte op de snelweg een bestelbus en een vrachtwagen betrokken bij een botsing en beide vlogen in brand. De vrachtwagenchauffeur kon snel uit het voertuig worden gehaald en raakte licht gewond. Het was in de loop van de ochtend werd duidelijk dat er zeker één persoon in de uitgebrande bestelbus het ongeluk bij Nieuwegein niet heeft overleefd.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 Afgelopen regeerperiode zat de partij nog samen met de PNP in een coalitie. Die PNP haalde gisteren, net als in 2021, vier zetels. Gemeenten waar veel veehouders zich hebben aangemeld voor de landelijke uitkoopregelingen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat veehouders zich terugtrekken uit de regelingen nadat de Raad van State eind vorig jaar de spelregels heeft gewijzigd. Dat blijkt uit een rondgang langs vijf gemeenten met de meeste aanmeldingen. Door een uitspraak van de Raad van State hebben boeren mogelijk een nieuwe natuurvergunning nodig als ze iets anders willen beginnen. Daardoor twijfelen veel boeren of ze nog aan de uitkoopregeling moeten meedoen. Max Verstappen start morgen tijdens de grote prijs van China vanaf de vierde plaats. Oscar Piastri voorover de pole position op het circuit van Shanghai. George Russell reed de tweede tijd en Lando Norris de derde.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Bo, ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hé hey Bo, ik heb je nauwelijks gekend. Want nu, ben je echt vergeten waar ik ben? Wow. ik was zo blij dat jij er stond. Want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Je zei, ik maak dat zonder mij naar de toon. Liefersat ik met jou aan de grond, als ik van jou. Zie... Om te bij elkaar.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 ja. En daar vind je de, de aanmelden, uh, met een button kun je aanmelden en een formuliertje invullen. En dan krijg je het bevestigd en dan krijg je het boekje toegestuurd, het informatieboekje. Kun je op je gemak lezen. En dan neemt een medewerker in de regio contact met de betreffende geïnteresseerde op om een afspraak te maken voor een bezoek. een idee.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 See it clearer or Are you deceived In what you believe Cause I'm only human After all And you're only human After all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Some people got the real problems Some people out of love Some people think I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 Ja, dit was uh, Ragbone Man met Human. Nou, ja, lekkere muziek. Ja, ja. ja ik hou ervan. <nummers> ja. Wat doe je luisteraars met een elektrisch apparaat als het niet meer werkt? Nou, een lamp die kapot is, uh, het snoertje van je, van je föonstuk. Nou ja, al die huishoudelijke artikelen die in de kast liggen... omdat ze stuk zijn, maar best nog wel gebruikt kunnen worden. Wat doe je dan? Ga je proberen om ze te repareren? Je gaat ze toch niet zomaar weggooien? Dat doe je toch niet? Nee. Maar, nee. nee. Heb jij veel van de spul, maar, hè? Nee. Ja, nou ik, ben, ik heb de handigheid van... Uh, ik heb echt, mijn handen zijn verkeerd omgeboren. Ja. En uh, mijn, hand, mijn echtgenoot is gelukkig heel erg handig. Dus die, die maakt oh. alles. Oh, okay. Maar ik ben zelf heel erg van... Uh, als ik het, het niet meer doet, dan ben ik boos en dan <lacht> moet het weg. Dan moet, moet het weg. Uh, we, we gaan er alles over horen. Want we gaan, ja. uh, we gaan over naar, naar Pluspunt, naar Kees Botman.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 Er brandt wel het controlelichtje dat die uh, onder spanning staat. maar nou, Dan, dan de geef, de je toch, wordt... geef je het toch gewoon terug? Nou, de batterij wordt niet opgeladen. Oh, dat is vervelend. Maar... Dan uh, doet hij niet meer, hè? Ja, inderdaad. Nee. Maar dat zijn, uh, wat zei je nou dat het was? Een soort heggenschaartje. Heggen oh, heggenschaatje. Oké, okay, ja, ja, heb je nou wel nodig. Hè? Maar het mooie weer ja, natuurlijk. We weer. <laughs> um, ja, We zien hier ook uh, Nico Disseldorp. Die is bezig met een klok. Is dat een klok, uh, Nico? Ja, scheepsklokje.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 Want anders kunnen we hem nooit meer in elkaar natuurlijk. Nee, dus dat was hier ook het geval. Ik had hem bijna in elkaar zitten en toen bleek het wijzerplaatje er niet op te liggen. Ja. Jij bent een, een ja, vrijwillige puur zang. voor mij ben je overal. Je rijdt op de bus hier. Je doet van alles bij het pluspunt. Hè? Nee, alleen op de bus. Alleen, ja, en, en reparatie dan? Ja, en dat. Probeer ik. Nee, ja. hoe lang doe je dat al? Dit? Dat weet ik niet. Uh, nee, nou, maar dat is een reparatie. Uh, een jaar of vier denk ik, uh, Kees.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 Ik denk dan nou, dan ga ik naar uh, het samen om die dingen. Nou, maar Nespresso is niet te repareren. Nee, niet te repareren. Nee, nee. De, de, de, de, je krijgt ze niet eens uit elkaar. Zeg, ik, nou, heb ik heb hier een broodrooster bij me, maar ja. Uh, ja, dan kunnen we niet zo even tussendoor doen. Hè? Nou, misschien. Uh, ja. Of er zitten al die mensen in, in, de, in de wacht. Ik heb geen idee, maar je kan hem altijd neerzetten. Ja. En dan kan ik het ook nog thuis doen hoor. Ja, hij is van Germ, er... <laughs> hij staat er al uh, vier jaar geloof ik. Nee, is hij... een, een hele nieuwe. Het is een nieuwe, kijk. Oh. Hij, is, hij is een paar maanden oud. Maar... Oh, hij doet het ook gewoon, of niet? Hij, hij blijft niet meer hangen. Oh, dat is een veertje toch gewoon? Ja, dat denk ik, maar nee, ik durf het niet. Iets verbogen. Maar oh. kun je dat niet zelf doen? Nee, ik ben er niet aan begonnen. Nee. Dan is er uh, iets verbogen. Iets verbogen? Ja.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 Dan ga jij ernaar kijken. Dan geef je dan je, je, dan geef je, uh, je telefoonnummer uh, aan mij en dan uh, bel ik als hij klaar is. Nou, nou, dan het dan is onvoorstelbaar. En moet hij dat betalen ja, of niet? Ik doe, ik doe wel eens meer. Uh, gewoon. Dan neem ik uh, spullen mee naar huis. Dan zeg ik van nou ik kreeg het niet voor elkaar. De tijd is om hier. Ja. Dan heb ik het uh, meegenomen naar huis. Uh, en toen uh, heb ik de meneer gebeld uh, dat hij weer klaar was. Ja, zo doe ik het ook. En als het niet lukt, dan lukt het niet. kan je al naar de kringloop nog. Ja, ook nog. Ja. leg je hem daar neer. Ja, nee. nou, maar dat, dat, dat, dan komt hij hier weer terug. <laughs> daar hebben we ook niks aan. Hey, mijn motor start niet, maar kan ik met die motor hierheen komen? Oh. Nou, we hebben nog niet eens een fiets gehad hier nee, binnen Nee. Oh. Ik had altijd wel verwacht dat er iemand wel eens zou komen nee, met, een een lekker, met, fiets met een lekker band of zo. was als ik met de fiets ga, we hadden het gereedschap. Nou, en dat is ook weer een, een feit. Als ik uh, op een gegeven moment, ik heb een hele hoop rotzooi, heb ik mee. Maar als ik het goede spul niet heb, dan fiets ik even naar huis en ja. dan haal ik het ervoor. Oh, nou, nou, je, je goede, je goede ja. dingen. Je, ja, je, dan ik weet hoeveel jij hebt, namelijk in je schuur. Ja, dat is nogal wat. Ja. Dat is heel veel, hè? Ja. Ja. Nee, hartstikke zelfs, leuk. Voor jou heb ik een hele nieuwe set uh, gekocht. Ja, dat klopt. Mooie dingen. Ja. Ja. Heb, je, heb je ze al gebruikt? Maar, ja, ik heb ze voor mezelf heb ik ze wel weer gebruikt. Ja. Ja. Maar, wat is het dan? Wat zijn het? Nou, tor, tor, je... nee, Torken, nee, hoe heet het? Tork. Tork, hè, ja. Ja. ja, ik heb ook verstand ervan. Hè. Ja, dan wil je beginnen wat te leren. Maar wat er bij zijn fiets is dat die olie in zijn remsysteem moet bijgevuld worden. Volgende week gaat het gebeuren. Oké, okay. dat is maar heel goed, want volgens mij... Uh... Maar hij, remt, hij rent allemaal niet. Nee, daarom, dat dacht ik ook. Maar, uh... maar, uh... maar dit is één keer in de maand? of? Nou, soms is, ik denk dat het om de twee maanden is of zo. En dat, uh... ja...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 In het kader van recyclen heeft er iemand een cd-speler uh, ergens gevonden. Het uh, eerst, eerste probleem opgelost, nieuwe batterijen in. Ja. Tweede, batter, tweede probleem, hij herkent de disk niet, dus het laser ook is kapot. Oh. En of de lezer is overleden, of hij is overleden, Maar deze dingen zijn helemaal niet meer te kopen, hè? Nee, daarom, joh, Het is allemaal nostalgie. En als je cnz cd speler de jeugdvertegenwoordiger, die draait zich om en die denkt, zal wel... Maar dat ziet er nogal ingewikkeld uit, zo van binnen. Ja, maar dit legt allemaal in orde, niks, geen... Want hij werkt, hij heeft geen disk, dus je denkt, dan maakt het laseroogje eventjes, maar ja. Kom Peer kijken Uiteindelijk dan... komt het goed. Ik ben bang van niet. Ik ben bang voor niet. Nou ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, uh, toch? Nou, het is wel heel leuk om te zien, Ger. Nou, Vind nou, je niet? Ja, en deze mevrouw, die heeft natuurlijk ook iets meegenomen. Het lijkt op een lampje. Ja, ja. Zo is vraag. Maar ja, we gaan eens even kijken wat dat is, uh, Ger. Want het, is wel heel, het ziet er heel interessant uit. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat is dit nou? Een lamp?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 En dat kan ik zelf niet. Nou, Dat zou wel leuk zijn. He, gaat het lukken, denk je, Nico? Theoretisch zou dat moeten lukken, maar. Uh, wel, maar, ja. maar ja, nu zit jij er bovenop. Nu ja, de praktijk, hè? He, nu de praktijk. Er ja, ik wil die microfoon wel even voor je ogen houden, dan uh, zie je man niets meer. Nee, maar het is een mooi dingetje. Leuk leuke lampje hoor. Zeker. Ja. ja, dat ziet er goed uit. Dat lijkt van kaarsjes. Ja, inderdaad. Grappig hoor. Heb ja, je ervoor betaald? Ja.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 Er dus zit iemand achter een naaimachine en zegt. En gordijntjes aan het maken? Of wat die nee, en een broek aan het verkorten voor een mevrouw hier. Voor, oh, oh, voor een mevrouw die hier langskomt. Ja. Ja. Ja. Mijn zus uh, doet het ook af en toe gewoon. Ja, die mis ik ook vanmiddag. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Normaal is ze er ook altijd, maar uh, ja. nu even niet. Maar ben je heel handig uh, met. Uh... Ze zeggen het, hè? Ja. ja. Doe je tijd ook altijd alles? Oh, okay. Ik heb het altijd gedaan. Ja? Alles. Ja. alles gedaan voor de ja, kinderen. Ja, maar er zijn weinig. Ja, die, die jongeren doen het helemaal niet volgens mij. Ze gaan alles kopen, hè? Die, die kopen, die kopen alles, alles. en, uh, en ze water doen. Of, uh, het is wel makkelijk dat het elektrisch is, hè? Want ik weet dat mijn moeder had er een, dan moet je. Ja, zo. Of met de voeten. Met, met, nee, ja, ook, maar ook met de voeten. Klopt. Ja, ja klopt. Ja. ja, een soort ja. piano, ja. Is ja, dus ja, ja, ja, ja. ja. Mijn, moeder, mijn moeder zou heel oud geweest zijn nu. Ja, ja, ja. <laughs> maar deze is zelf, jezelf? Deze nog misschien ja. ja, die wordt hier uh, wordt opgehaald en die wordt hier gezet. Een echte een pfaf, pfaf hè? Ja. Een echte pfaf. Ja, dat is een, een merk van vroeger ook, hè? Ja. Ja. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n broek? Nou, um, normaal eigenlijk een uh, half uurtje. Mm -hmm. uh. knippen korter maken en dan, uh, en dan naaien en dan uh, krijgen ze weer mee. Het zijn het goed, ze mee voor, de, voor het goede doel, hè? He? Voor het ja. goede doel. Ja, toch leuk. Er staat daar een bakje en dan mogen ze wat in doen wat ze zelf. Oh, okay. En dan uh, uh, gaat het helemaal goed. Dan gaan jullie drankjes nog van drinken. Nee, ik de, heb dat nog niet gedaan. Nee, nee, nee okay. <laughs> Ik weet hey, niet, de, misschien de, komt dat nog. Je zult er niet goed in hoor. <laughs> Oké, okay, Voor die tijd zeker. Nee. Dan wordt hij langer in plaats van korter ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, hartstikke okay. goed. Bedankt. Goedemorgen, Zandvoort op ZFM.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 Volgens mij komt er nu niks meer. <laughs> <laughs> ja, we hebben het net gehad over spullen die kapot gaan. Uh, maar je kan je ook... Uh,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 Als het gaat over de toegankelijkheid van gebouwen. Want er zijn een hele hoop mensen die uh, een handicap hebben. Afhankelijk zijn van een rolstoel of, of andere hulpmiddelen om zich voor te bewegen. Komen vaak niet in gebouwen. Uh, staan voor de deur. En uh, ja, soms als ze geluk hebben worden ze geholpen. Alleen het strand al. Ja, al, ja nou, dat zeg je wel. Dat is je, maar, al een dingetje. Ja, ja kom je te vaak?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 Uh, nou uit mijn hoofd welke precies waren in 23, dat, uh, daar ga ik me nu niet aan branden. <laughs> maar uh, nee we hebben uh, wat welk gebouw hebben we de, uh, afgelopen jaar gedaan? Uh, het ABC museum, uh, een aantal gymzalen, het uh, Kindermer Sportcentrum, uh, maar ook zwembad de Planeet bijvoorbeeld. Daar hebben we behalve een uh, tillift ook een rolstoelvriendelijke opgang naar de tribune laten maken, nou, dat soort dingen.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 En dan begint volgend jaar nog één en dan, uh, dan zijn we klaar. Dan hebben we al onze uh, gemeentelijke panden gehad. Uh, maar ondertussen worden ze natuurlijk ook uh, de hele tijd gekeurd. En ja. uh, dat doen we ook samen met het uh, uh, platform Toegankelijkheid, onze toegankelijkheid ambassadeurs.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 Oké, okay. ik ben heel benieuwd wanneer dat onderwerp van gesprek ook uh, ter tafel komt uh, in de gemeentezaal. Heel erg bedankt voor je toelichting uh, Eva de Raad en succes met de laatste gebouwen die jullie nog toegankelijk moeten maken. Dankjewel, dankjewel bedankt, uh, dat ik er mag zijn. Altijd.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 Maar jouw blauwe horizon.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 Die liggen niet aan de kust, De Schroningen en Harlingen. Nou ja, Harlingen ligt uh, het. beetje... Ja, ja. Harlingen heeft een vrij grote haven. Dat, ja, die hebben, ja, ja, ja nou, ik bedoel, die hebben geen strand, toch? Zo, is er ook een strand eigenlijk? Dat, ik dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee. Nou, in ieder geval wel aan de kust. Uh, nou, we zijn me heel benieuwd. Uh, uh, uh, succes, Zandvoort. Ja. Heb je nog een we stukje? We zijn ervoor. Uh, ik heb uh, SIA. Oké. Okay. Het Unstoppable.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 kids when we fell in love not knowing what